De A59 bij Waalwijk is een zwaar ongeluk gebeurd, meldt de NOS. Tenminste, één auto is zwaar beschadigd. Een persfotograaf meldt dat er een dode en twee gewonden zijn... maar dat is nog niet bevestigd. Het ongeluk gebeurde kort na een melding over een spookrijder. Of dat ermee te maken heeft, is nog niet duidelijk. Veel Nederlandse wintersporters in de Oostenrijkse plaatsen Lech en Zürs zitten vast op hun vakantieadres door een lawine. Is gistermiddag de toegangswegen door de Arlbergpas afgesloten... Vanochtend wordt opnieuw gekeken of de wegen weer open kunnen. Het is druk in het gebied door de voorjaarsvakantie. Ergens anders in Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt. Hij kwam buiten de piste ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw terecht. Hij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De Oostenrijkse autoriteiten roepen wintersporters op... om niet buiten de piste te gaan skiën vanwege lawinegevaar. En Xandra en Jorrit Bergsma mogen de Nederlandse vlag dragen... bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, vanavond in Verona. Velseboer won bij het Short Track Goud op de 500 en 1000 meter. Bergsma won Goud op de Massastart en Brons op de 10 kilometer. En dan het weer van weer online. Het wordt vandaag een kletsnatte dag met veel regen. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Wel is het zacht voor de tijd van het jaar met 9 tot 12 graden. En tot over het ab nieuws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 me, why you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy. People change, and I know for us to grow. We gotta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 Thank you. ja de... husband is coming. Face and nah,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 But I'm here for some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 the same way